7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem wil een belasting op financiële transacties... maar alleen als de financiële sector in de pensioenfondsen er geen schade van ondervinden... zei de minister van Financiën in de Tweede Kamer. Dijsselbloem geeft toe dat het zeer moeilijk wordt... om de Nederlandse voorwaarden binnen Europa overeind te houden. Het vorige kabinet, met name de VVD, was altijd tegen zo'n transactiebelasting... Tienduizenden mensen in de zorg raken hun baan kwijt als het regeerakkoord niet wordt aangepast. Dat zegt de brancheorganisatie van zorgondernemers Actis. Die willen met de vakbonden over praten. Soms gaat het volgens Actis om duizenden medewerkers tegelijk die hun baan kwijtraken. Het komt onder meer doordat er fors wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp. Burgemeester van der Laan van Amsterdam wil een eind maken aan het vluchtelingenkamp in het stadsdeel Osdorp. Hij schrijft aan de gemeenteraad dat de situatie in het tentenkamp zijn grenzen heeft bereikt. De gemeenteraad praat er morgen over. Het tentenkamp staat er sinds eind september. Nu het kouder wordt en er meer mensen bij elkaar zitten, nemen de risico's toe, zegt de burgemeester. Door een aardbeving voor de kust van Guatemala in de Stille Oceaan zijn zeker acht mensen gewond geraakt. De beving, met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter, deed zich voor op ongeveer 30 kilometer diepte. De gewonden viel in de stad San Marcos toen daar een schoolgebouw instortte. Beving was ook in het buurland Mexico te voelen. Daar raakte niemand gewond. Johan Cruijff stopt als bondscoach van Catalonië. De vroegere topvoetballer zegt in een verklaring dat het tijd is om op te houden. De 65-jarige Cruijff begon in 2009 bij de Catalanen. Hij heeft het elftal drie keer gecoacht. Het leidde tot winst op Argentinië en Honduras en een gelijkspel tegen Tunesië. Catalonië speelt traditiegetrouw één wedstrijd per jaar. Op 2 januari zal Cruijff voor het laatste op de bank zitten. Het weer, opklaringen, vannacht weer overal bewolkt. Verder af en toe regen. Ook morgen bewolkt en af en toe regen. Wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staan nog twee files en ze staan allebei bij Rotterdam. Eerst de A16 vanuit Breda bij het knooppunt Ridderkerk, twee kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A20 richting Hoek van Holland, tussen het knooppunt de Plein en Rotterdam Centrum, drie kilometer. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Groningen en Assen. De vertraging is meer dan een uur.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 Onze gast woont en werkt in Nicaragua... en is daar een bekende Nicaraguaan... dankzij zijn tv-programma Aventados. Maar hij is ook een bekende Nederlander... dankzij zijn veelbekroonde brieven uit Nicaragua. En nu heeft hij een nieuwe serie, Stef Pekin... waarin hij de wijde wereld intrekt... op zoek naar verhalen van jonge wereldburgers. Hier is Stef Biemans. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 7 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending via het gastenboek van onze website... radiokunststof.nl. Maar u kunt ook twitteren, hashtag radiokunststof. Stef Biemans, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Het blijft tot dinsdag? Ja, dan vlieg we weer terug. Lekker, ja. hè? Ja. Maar ik begrijp dat je eigenlijk altijd wel blij bent met de seizoenen. Met, met, met, met, uh, dat het ook weer eens een keer een beetje fris kan zijn. Ja, nou, altijd maar warm, dat is, ook, uh, dat is ook niks. Nee? Nou, het is wel lekker, maar ja, het is ook wel eens lekker om weer lekker onder de deks te kruipen. Hè? En dat, dat kan dan nu lekker. Hè? Of in, uh, in, in de herfst en, en dan straks weer in de winter. Dus ik, ja, dat mis ik wel eens. De ja. kou. Ja. Zijn we toch gewend om met seizoenen te leven? En ben je eigenlijk veranderd door het, door het feit dat jij nu toch al... Uh, nou, nog geen tien jaar, maar wel een hele poos uh, in, die, in die warmte woont? Door de hitte? Ja, is je lichaam veranderd? Is je gedeelte veranderd? Ja, een uh, ouderie, mijn vrouw, die zegt wel eens dat ik steeds meer rimpels krijg. Dus dan zegt ze ook dat ik een crèmeje bij mijn ogen moet smeren... omdat ik dan... Dat ze zegt, ja, blanke mensen die zijn. De huid van blanke mensen die is eigenlijk niet gemaakt voor de zon. Dus die, die uh, verrimpelt sneller. Dus dan zegt ze dat ik daar dan iets op moet smeren. Ja, dat maar zegt je ik. zegt het op een manier dat ik denk dat je dat niet doet. Nee, maar nu, toevallig heeft ze uh, twee weken geleden heeft ze een, uh, een pakket met drie crème voor me gekocht, een soort zonnebrandcreme. En ze zei ook dat ik dat mee moest nemen naar Nederland. Mm. Toen zei ik ja, maar in Nederland is het nu ijskoud, dus waarom zou ik zonnebrandcreme doen? Toen zei ze ja, maar. Uh, je, het kan, uh, ze, ze had een soort idee van dat het misschien wel sneeuwde. En als het sneeuwt, dan is er toch veel licht, dus dan moet je toch. reflecteert zo... dat weer, hè? Ja, ze, ja. Past, ze is wel ze... heel erg met je. Met je ja, met ze, je... Pa ze past goed op me. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Ze is ook arts, dus ze weet dat soort dingen ook. Van dat een huid, wat het met een huid doet. Dus dan, zo bestudeert ze me misschien ook anders, denk ik. Ja, en hoe bestudeer jij jezelf? Ik bedoel, hoe... vind jij zelf ook dat je enorm loopt te rimpelen op dit moment? Ik zie hier gewoon een jongen van een jaar of dertig zitten, hoor, naast me. Maar ja, ik, de, zie ik niks. ben ook een jongen van... Ja, ja, ja, dat klopt dat ja, toch? Ja, dat klopt, ja. Nou, nee, ik ben er niet zo mee bezig. Nee, Ik zie dat niet zo. Het is meer dat zij, dat zij me erop wijst. Ja, ja, ja, ja. lang levende liefde, ja. zullen we maar zeggen. Goed, je woont in Nicaragua eh, al sinds 2004. Ja. Ben ik toch benieuwd, hoe, hoe denk jij dat die Obama-herverkiezing van vannacht ja. is gevallen daar? Wordt dat, hoe, hoe denken ze daar in Nicaragua oh, over? Oh, dat leeft nauwelijks. Nauwelijks? Nee. Is er helemaal geen pro of anti-Amerikaanse stemmen? Ze hebben meer? nu net uh, gemeenteraadsverkiezingen gehad zelf. Uh, en uh, dus dat, dat, ze zijn daar helemaal eigenlijk bijna niet mee bezig. Nee. Ik heb wel eens krans, op straat maar... geïnterviewd. Uh, toen, uh, de, ja, toen Obama voor het eerst zich verkiesbaar stelde, toen heb ik op, voor Metropolis ben ik een keer de straat opgegaan, Daar toen heb ik mensen gevraagd wat ze, wie ze hoopten dat ze zou winnen. En ze hadden uh, eigenlijk meeste mensen geen idee wie er, uh, er meedeed. Dus het heeft helemaal geen enkele Nee, dat, dat leef leeft niet, niet. echt. Nee, nee. Nee. Nee. Nee. Dat het is ook hart? niet zo in het nieuws. Dus nou, ja, het staat wel in de krant. Op pagina 4 staat wel eens wat. Weet je wel. Het is niet echt, ja, buitenlandjournalistiek, dat, dat wordt, die wordt niet echt bedreven in, in Nicaragua. Het gaat gewoon om wat er in Nicaragua gebeurt. En dat ja, is genoeg. ja, ze hebben misschien wel genoeg aan hun hoofd al. Ja. Ja. Ja. Nou, Hetty Blok zal zeker aan ze voorbij gaan. Ja. Zij is vandaag overleden, 92 jaar oud. We gaan even luisteren naar een fragment uit de Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk in gesprek met Hetty Blok over haar samenwerking met Annie M.G. Schmid. En Annie M. G. Smit is een rode draad in uw carrière. Ja. U was misschien wel een van haar muzen, maar u, heeft, u bent in van geval ambassadeur van haar werk. Ja. 1948, uh, ontmoet u... heeft het eerste liedje voor mij geschreven, Jacoba van Beieren. Speciaal voor u geschreven? Ja, want... Ja. Maar dat heeft ze naderhand nog wel meer gedaan hoor. Maar het was in een programma van Wim Zonneveld, het is historisch. Ja. En daar waren we allemaal historische figuren in. En ik was Jacoma van Beiren met een enorme tricorne. De eerste kleren van uh, die Friso wiegersma ontwierp voor Wim. Die eerste Wat was de eerste kostuums. Weet u nog, maar dat gaat wel heel ver terug, hoor, 1948, de eerste keer dat u Annie M.G. Smit ontmoette? Dat jullie ja. elkaar zagen? Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was in de kleedkamer. Ik, ik speelde toen met de Lama en die moest ik altijd even begroeten als ik kwam... en weer uh, goeiedag zeggen als ik wegging, even op de GELACH. kleedkamer. Deur. En uh, toen was er op een avond, toen zei ze... Hattie, uh, uh, kom je even binnen? Nou, en dat deed ik dus. En daar zat, stond een mevrouw in een regenjas. En toen zei uh, Fien, uh, dit is mevrouw Schmidt. en daar heb ik een liedje van gekocht... En uh, dat was uh, Wat een gemier, zijn minder haar vaders en dat, is, en dat is het enige liedje van Annie wat ik niet leuk heb gevonden. GELUIDEN. Dus dat was natuurlijk een, een, een, een moeilijke toestand, want Fien zei. En mevrouw Smit heeft ook nog een liedje voor jou. En um, dat was uh, een mezingliedje. En ik was in die tijd vreselijk literair, uh, cabaretterig. Dus ik GELUIDEN. zei: uh, Ik weet niet of een amazing liedje wel iets voor mij is. Misschien heeft mevrouw Smit nog een ander liedje voor mij. En, uh, nou ja, Annie heeft dat mij nooit euvel geduid of kwalijk genomen. Nee. Uh, want uh, ja, want ik, ik keurde gewoon van dat geniale mens iets af. Ja, hoe ja, durf je? Ja, ja, ja. precies. Maar ja, goed, de, de, het was gewoon lichtekens, hè. Het was, ze heeft er niet aan geteeld, Nee, begrijp ik. Hetty Blok, ze is overleden, actrice, 92 jaar oud. Wij, ja, mijn generatie, de generatie van bijna vijftigers en ouder... ja, de, wij weten het allemaal uh, heel goed. Maar jij bent nog zo'n jonge knul. Je bent helemaal niet groot geworden met Annie Smit, of wel? Met Arnie M. wel, ja. Toch wel. Ja, maar niet met Hetty Blok. Nee. Hattie Blok, ja zuste nee zuste is wel heel H erg lang geleden voor ja, jou. Ja, ja. ja ik ja. heb nog één herinnering aan haar. Ik heb haar een keer mogen interviewen. En eigenlijk ging de inzet van dat interview er alleen maar om... dat zij mijn rode Chanel lipstift wilde lenen. Uh, omdat ze zelf geen lippenstift bij zich had. En daar ja. hebben we eigenlijk wel ongeveer een kwartier of een half uur over gekissenbist. En toen heeft zij mijn... Uh, Lippenstift gebruikt. Oh ja, ja. is hetzelfde lippenstift die je nu op hebt? Ja, klopt. Je draagt ja. altijd rode Chanel. Mee. Nou, ik ben er, dat is wel een beetje mijn stijl aan het worden, ja. ja. Heel soms neem ik een andere kleur, maar dit is toch het beste. Ja. Hé, hey, het draait om, Stef Biemans. Dat hadden we niet afgesproken. Ja, ja jij begint over <laughs> jezelf. Dat is ook zo raar. moet ik ook mee ophouden. We gaan gewoon luisteren naar een liedje. U kunt reageren op deze uitzending ook via ons gastenboek. Radiokunsthof.nl of twitteren. Hashtag Radiokunsthof. Mijn vader zei, mijn vader zei, de tijd van elfjes is voorbij. Ze dartelen niet meer, net als toen, tussen de bloemetjes van het plantsoen. Ze spelen niet meer in het park. Tussen de rozen bij de kerk, onder de wilgen van wij. De tijd van elfjes is voorbij. Maar toen ik s'avonds wakker was, toen scheen de maan zo licht op het gras. Een mannetje onder de peerboom had een wit paard. Aan een zilveren toom ramplaam, vlimde vlang. Niemand weet het fijne. Van. Mijn moeder zegt. Mijn moeder zegt, nee elfjes die bestaan niet echt. Niet in de vijver en niet in de tuin, niet op het allerhoogste duin. Enkel in boeken bestaan ze soms, maar in de boeken staat zoveel doms. Snacht stond het mannetje bij het hek Onder die boom op dezelfde plek Enkel die nacht was het paard te koop Voor achttien cent en een koperen knoop Ramplan, vlinderen, vlam Niemand weet het fijne van Mijn vader sliep, mijn moeder sliep, toen ik het buitenste hek uitliep. Ik reed op het witte paard rug over de heg en over de brug Niet Niemand weet dat ik kinder was met elfen kindertjes op het gras. En niemand weet hoe hoog ik heb geschommeld in een spinnenweb. En niemand weet hoe fijn het is. Spelletjes doen met een hagedis. En krijgertjes spelen met een elf en hinkelen met de koning. Ramplan, blam, niemand weet er twijfel die Blok met een liedje van Annie Smit. De Tijd van Elfjes is voorbij. In kunststof praat ik vandaag met Stef Biemans, televisiemaker... presentator van het nieuwe VPRO-programma Stef Packing... waarin je allerlei landen afreist om te zien hoe kinderen daar leven. Het wordt uitgezonden om vijf voor zeven in ZEP. Tien afleveringen lang dit seizoen. Ja. Uh, daarvoor was je ook trouwens al ruimschoots opgemerkt. Onder andere met Metropolis en brieven uit Nicaragua. Het land waar je woont en waar je een ware televisiester bent. Nog steeds... Uh, het begint af te nemen, want ik zend nu niks meer uit. Um, maar het is, ja, uh, het, het is nou eenmaal zo in Nicaragua dat er niet zo heel veel televisie is. Dus de, wat er is, dat zijn uh, telenovela's van die uh, Zuid-Amerikaanse soaps. Ja, soaps ja. Ja, en, en heel veel nieuws. En um, ik heb uh, vier, vijf jaar geleden met mijn zwager hebben we een programma bedacht. We dachten, we gaan, uh, we gaan eens iets anders doen. En toen hebben we, zijn we samen met een klein cameraatje dat ik had... zijn we uh, gaan liften door Nicaragua... en zijn we verhalen gaan vertellen, dingen die we meemaakten uh, onderweg. Eigenlijk een vrij uh, uitgekoud uh, format, ook helemaal niet vernieuwend... want het was natuurlijk over, over de hele wereld eigenlijk al een paar keer gedaan... En, maar in Nicaragua was dat heel vernieuwend, want dat, dat, dat ja dat kenden mensen niet. De reportage niet, of de die nou, ja, de, de, de, de niet. Het was een soort van halve reality, dus het was het was echt. Dat was al uh, dat was al opmerkelijk. Dat twee jonge mensen uh, grappen met elkaar maakten op televisie. en dan al liftend rondreisden. en de manier van filmen. was natuurlijk heel dichtbij. En, en, heel, ja, en we lieten eigenlijk zien dat, we, dat je met heel weinig geld ook leuke dingen kunt doen. We gingen dan met. de, de, de uitdaging was dan om met 50 Cordoba. dat is ongeveer uh, uh, anderhalve euro. Om daar dan mee naar het midden van het land te reizen bijvoorbeeld. En dan uh, daar uh, verhalen te zoeken. Dus we, nou ja, we lieten ook zien dat je met weinig geld leuke dingen kon doen. Dus dat vonden jongeren ook heel leuk. En... Nou, en laten we vooral niet jullie manier van interviewen uh, over het hoofd zien. Want die is ook vrij uitdagend. Jullie... Ja, we stelden hele uitdagende vragen aan. We... Denk ook voor, voor, voor de, voor de midden-Amerikaanse televisie ook uitdagend. Ja. Hè? Ja. Laten ja. we even luisteren wat je, of, wat je er zelf ja. over zegt. Samen reizen we al liftend het hele land door op zoek naar wilde avonturen, vreemde legendes en ongelofelijke verhalen. Vorige week zijn we haaien gaan zoeken in de zee en stootte ik mijn voet omdat ik uitgleed in een riviertje. Gerardo moest een keer in de cel slapen omdat we nergens anders terecht konden. Toen hebben we geprobeerd een kip te verkopen om wat geld te verdienen. En soms gaan we verkleed, want dat vinden we grappig. Als koe bijvoorbeeld. En dan vragen we aan de mensen of ze graag een koe zouden willen zijn. Tuurlijk, zijn er nog No. Nee. ze hebben een paar Nee, ik ben niet Of als haai, en dan vragen we of mensen bang zijn voor haaien. Als je een tiburon te agarreert, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, dat vinden de Nicaraguanen echt lachen. En ze vinden het ook lachen als ik vast blijf zitten in het prikkeldraad. Daar hebben ze het dan nog dagen over. Of toen Gerardo werd aangevallen door een groep apen... en daarna uitgeleed en bijna zijn enkel brak. En wat ze helemaal lachen vinden, is als ik mezelf film... als ik zit te poepen in de natuur. Ja, en zo gaat hij dan door met dat hele unieke, bijzondere uh, licht het uh, ja, trage commentaargeluid mm -hmm. uh, van jezelf erbij. Uh, ja. Hoe ziet dat er eigenlijk uit, televisies ster en Nicaragua zijn? Hoe dat, uh, ja, je wordt heet het herkend op straat. En wat, wat leuk Kijk, Nicaraguanen zijn sowieso al... dat ze elkaar heel erg veel begroeten op straat. Ook als je elkaar niet kent, en heet het praatjes met elkaar maken. En wat ook opvallend is, is dat Nicaraguanen... Die, uh, als, die, als bijvoorbeeld twee bekenden elkaar tegenkomen op straat... en die kruisen elkaar. Dus ze zitten bijvoorbeeld uh, allebei op de fiets. Dan, en dan op het moment dat ze elkaar kruisen... of misschien al tien meter van tevoren zeggen ze... Hé, hey, gewoon, uh, hoe is het ermee? En dan roept die ander... Ja, ik heb gisteren dit en dit gedaan. En dan gaat het gesprek nog door... terwijl ze al elkaar kruisen op de fiets. En dan nog de, tot dan honderd meter verder in de straat... roepen ze dan eigenlijk nog van alles naar elkaar. En dat is als ze je dus... Als ze, nou, bijvoorbeeld als ze mij herkennen op straat, gaat het eigenlijk ook zo. Dan, bijvoorbeeld dan uh, ga ik uh, mijn kinderen halen van school... en dan kom ik iemand tegen en die uh, zegt dan... hé, hey, even een taal, roepen ze dan. En dan, en dan zeg ik, hé, hey, hé. Hey. En dan, terwijl ik doorloop, roepen ze dan nog van alles... wat ze zich dan op dat moment herinneren uit een uitzending... van vier, vijf jaar geleden... Wat Want zo al... lang geleden was het. Af en toe ja, en dat, is, dat vind ik wel bijzonder. Dat ze nog. sommige mensen die kunnen nog hele dialogen na vertellen. En dat is echt een. Dat is een. ja, dat is het tv-effect of zo. Maar in Migrao is het nog veel sterker. Dat ze, omdat, ja, ze, ze, ze vertellen programma's soms helemaal nog na. En... Hoe komt het dat dat zo leeft dat ze dialogen nog na kunnen vertellen? Wat deden jullie. Dat... Nou, het was, het was vernieuwend, terwijl het eigenlijk niet vernieuwend was. Maar het was voor, voor dat land was het vernieuwend. Dus het is een, een beetje het land van de blinden... waar je dan als eenoog een televisieprogramma maakt. En waardoor dat... Het, het overviel ons ook eigenlijk heel erg... Wat voor, een, ja, wat voor een hit dat programma was. Terwijl het eigenlijk gewoon... Wij ook maar wat deden. En het, het ja... Het, helemaal, het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder was. Het, als je het zo ook hoort, wat we dan deden, dat we dan... Uh, oh ja, poepen in de natuur en dan, uh, dat je dat dan vindt. Maar, wacht maar, even, ik heb ook een stukje gezien dat je dan met zo'n haaienvin... op je rug mensen gaat interviewen over die haaien, wat je net ook ja, vertelde. Maar dat dat, is, ja, dat ja. is best bijzonder, hoor. Ja, dat het ja, is ook best wel flauw. Dat... Ja, is leuk. Als je dat leuk. in Nederland doet, dan, vinden mensen het niet, niet, dan moeten ze daar niet om lachen. Maar ik, ik moest er wel om lachen. Ja, oh. ja, maar omdat het in Nicaragua raar was. <laughs> ik ben ook misschien. heel veel. Ja, misschien is het in de context is het, is het grappig. Het is ontwapenend om ja. jullie zo bezig te zien. Maar misschien vonden ze dat daar helemaal niet. Nee. Niet per se ontwapenend. Ja, naja, is... nee. Ik, nee, ik weet, ik weet ook niet... Waar, ik heb ook niet echt een verklaring van, van het succes of zo. Dus het, ik, mijn verklaring is eigenlijk dat er gewoon niet veel anders was. Nee. Je, je bent niet op je lauwe gaan rusten. Althans, je bent dat succes niet van twintig van kanten uit gaan melken... en doorgegaan daarmee. Je bent eigenlijk nu gestopt met uh, televisie maken in Nicaragua. Je maakt nu televisie weer voor de Nederlandse markt. Stef ja. Peking is daar een voorbeeld van. Ja. Waarom maak je geen televisie meer in Nicaragua? Het is eigenlijk, uh, ik heb, op een gegeven moment ben ik metropolis gaan maken in Nicaragua. Dat hebben we twee jaar lang gedaan. Dat werd ook in Nederland uitgezonden, maar dat ja. was een andere metropolis. Ja, dezelfde. het is eigenlijk zo gegaan dat we uh, metropolis in, in Nederland maakten. Ik was correspondent voor metropolis in Nicaragua. Dus ik maakte gewoon reportages voor het programma. Toen was ik een keer in Nederland en toen zei uh, Stan van Engelen... die was toen nog eindredacteur, die zei uh, een soort half voor de grap... Uh, zou je dit programma eigenlijk ook niet in Nicaragua kunnen maken? Toen zei ik, nou ja, dat zou best wel kunnen... En toen zijn we daarover door gaan praten, toen, en toen heeft, op een gegeven moment uh, zijn we dat gaan maken, toen hebben, kregen wij het materiaal opgestuurd van al die reportages van Metropolis. En toen mochten we daar een eigen versie van gaan maken. Een soort Nicaraguaanse versie van Metropolis. Want dat is het principe van Metropolis. Hè? Correspondenten over de hele wereld, die allemaal eenzelfde onderwerp, hetzelfde onderwerp ja. tegen het licht houden. Ja. Dus toen kregen wij tien afleveringen die hier al uitgezonden waren. En dan... Uh, uh. Uh, gingen we daar een Nicaraguaanse versie van, maar gingen we op straat ook, ging ik dan vragen aan Nicaraguanen... Uh, ging ik vragen stellen die iets te maken hadden met het onderwerp. Dus dan ging het over, uh, over dik zijn, en uh, dat was de eerste. En dan was er een uh, reportage uit Indonesië van een vrouw... die uh, met uh, acupunctuur de, de, uh, probeerde af te vallen. En dan vroeg ik op straat, zou je uh, daar iets voor voelen... om af te vallen met naalden in uw lichaam? En dan, euh, nee, nee, zeiden En dan deden uh, <gül> uh, we die stukjes dan ertussen door. Waardoor het ook een soort van... We uh, ook weer betrokken op Nicaragua, alles. En daarom werkte het ook zo goed waarschijnlijk, of niet? Dat was, ja, dat was leuk. Want, ja, want dan, die, die mensen die re die reageerden overal op wat, wat je ook maar ze voorlegde. Daar dat reageerden ze op. En het was, dat werkte heel leuk om dat er tussendoor te doen. En toen... Uh, toen hebben we dat eigenlijk twee jaar lang uitgezonden, iedere week. En het was, was heel leuk. Maar het was natuurlijk, is natuurlijk ook veel werk en zwaar. Want het was 25 minuten het programma. En dat nou ja, wekelijks te maken, uh, voor toch ook wel een heel klein, uh, heel laag budget in voor de Nicaromaanse televisie. Dat was heel leuk. Maar toen op een gegeven moment, toen uh, mocht ik stefpacking gaan maken en toen moest ik dus heel veel gaan reizen. En toen dacht ik, nou ja, ik kan, niet, ik kan het niet allebei doen. En dat is eigenlijk de reden geweest dat ik gestopt ben met televisie maken in Nicaragua. Omdat je het gewoon te druk hebt? Ja, eigenlijk wel, ja. Het ja. gaat dat, aan je eigen succes uh, ten onder, bijna. In, nou, ja, ik had, ja, ik had eigenlijk. Ik, ik, ik denk dat ik het wel. Het is wel heel leuk in Nicaragua televisie maken. Het is. Uh, het is heel dankbaar, ook omdat je zoveel reacties op straat krijgt. Ja, ja. Dus dat, dat ja, en, het, en het, is, het is ook wel... Uh, ik, ik zou niet willen zeggen dat het makkelijk scoren is, maar het is wel... Uh, nou ja, je, het, je maakt al snel een bijzonder programma daar. En, en dus dat, dat ja... Dit dus ik denk wel dat ik het wel ja. weer wil. Ik, uiteindelijk zijn we nu ook... Uh, uh, een, een, we zijn een bioscoopfilm hebben we nu gedraaid. Ik noem het een bioscoopfilm. Maar het is eigenlijk een soort van... Uh, Aventados the movie. Dus dat eerste programma wat ik met mijn zwager maakte... Daar, daar hebben we nu een, uh, een bioscoopversie van gemaakt. Omdat we dus eigenlijk merkten dat er nog steeds veel mensen er naar vroegen. Mensen die zeggen dan van wanneer ga je er weer wat maken. want Mijn zwager die was inmiddels... Hij studeerde rechten toen we dat programma maakten. Hij is inmiddels als advocaat is hier aan het werk. En, um, dus hij was ook, had zich ook een soort van teruggetrokken van de televisie daar. En, maar we kregen nog steeds veel reacties. En we hadden eigenlijk nog steeds het idee... Zij zeiden vaak, dacht, ah, we zou eigenlijk weer eens, het zou toch leuk zijn als we weer zo'n reis konden maken. Maar dan niet zo'n heel programma. Toen hebben we nagedacht over, een, uh, over één reis. En toen zijn we vanaf uh, Masaya, de stad waar we wonen in Nicaragua, naar de Costa-Ricaanse grens gelift. En zijn we die grens illegaal overgestoken. Uh, net als uh, 400.000 Nicaraguanen dat ieder jaar doen... op zoek naar een beter leven. En uh, wij wa waren ook op zoek naar een beter leven, bij wijze van spreken. Wij gingen op zoek naar werk als illegale migranten. En dat hebben we allemaal vastgelegd. En uh, ook best wel uh, eng en, en om dat allemaal te filmen en om het ook zo illegaal te doen. En, en ook bijzonder dat we, want je, het werkt zo bij die grens: uh, je steekt een, uh, een rivier over. Best wel een grote rivier. En dan kom je op een gegeven moment. Sta je eigenlijk bijna al op, op Costa Ricaans grondgebied. Maar je moet dan een, een, een coyote inhuren. Mm -hmm. en dat is dus. Nou ja, dat is zo iemand die het allemaal voor je ritselt. En die moet je ook inhuren, omdat je anders uh, verraden die mensen hier gewoon bij de, uh, bij de politie. Of bij de. Uh, hoe noem je dat? Bij, bij Migration. Uh, ja, de, de, de, de Migratie. Ja. ja. En. Uh, um, dus je, je moet dan zo iemand inhuren. En dat hebben we eigenlijk vastgelegd. En dat is eigenlijk nog nooit, was eigenlijk nog nooit gedaan. Maar dat... dit is toch gewoon een reportage eigenlijk? Een soort hè? reportage, ja. ja. Aventadas de Movie is gewoon een reportage. Eigenlijk een hele spannende reportage. Ja, het is heel, het is heel spannend. Ja. Want we zijn het nu aan het monteren. En het is ook echt spannend. Ja. Wanneer gaan jullie dan wel met kerst in de, in, in de bioscoop brengen? Of zo. Wanneer komt het uit? Ja, in december. Ja. Ja. Ja. Dus het wordt gewoon een, een familie-movie. Straks in Nicaragua. <laughs> ja, over ja. zo'n onderwerp. Ja, omdat het Nicaraguanen aan het hart gaat natuurlijk. Wat, bijna iedereen heeft wel een familielid in Costa Rica daar. Er zijn 5 miljoen Nicaraguanen. En 1 miljoen Nicaraguanen wonen. die, die wonen uh, buiten Nicaragua. Omdat waarvan, het leven daar beter is. Ja, omdat je in Costa Rica beter kunt verdienen. Dus die. Uh, de Nicaraguaanse economie draait ook voor een groot deel op geld... dat door familieleden opgestuurd wordt vanuit het buitenland. Ja. Dus het, het is iets wat heel erg leeft. En als je die, als je bij, ik moet heel vaak naar een migratiedienst om een uh, visum te hebben... om het land uit te gaan. En dan zie je de... De, de, de, de rijen met mensen daar staan. die allemaal een, een visum proberen te krijgen om naar Costa Rica ja. te gaan. En de mensen die dat niet lukt, die gaan. ja, die steken. Die, de, dit is indrukwekkend om te zien. Die gaan op een soort. Uh, op een, uh, gewoon een, uh, een boot. En springen van die boot af met hun, uh, met hun zakje kleren. En de meeste mensen hebben geen idee waar ze heen gaan. Ook heel veel meisjes die dan met. Uh, een rokje en hoge hakken door de modder lopen. Je moet, een uur, moet je uren lopen, echt. En dan kom je in Costa Rica aan. En, en, en de Nicaragua heeft een soort van... haat-liefde verhouding met het land. omdat Het, het is een beetje Nederland-Duitsland gevoel wat ze hebben. Mm -hmm. Ze voelen zich een soort van ondergeschikt en, en, en minderwaardig. En ze en kijken op tegen Costa Rica. Uh, dus dat... Al, al dat bij elkaar, dat maakt het ja, voor ons een goed thema om, uh, om, ja. om daar eens te gaan kijken. En dat je zwager uh, advocaat is en, en dat hij daarmee misschien zijn juridische titel ja. enigszins uh, besmet met ja. deze illegale actie. Is dat nog aan ja, de orde wel geweest? Voor, of heeft hij ja. Moskovits al ingeschakeld? Nee, nee, nee, dat zou ik ook niet aan. Nee, hij, uh, uh, ja, was hij bang voor. Ja. Hij zei, ja, ja Stef, ik uh, ben wel uh, advocaat. dus we moeten. Je wat... hebt hem er gewoon ingekletst. Ja, dat doe ik altijd, ja. Ja, ja hoe doe je dat? Uh, nou, het, kijk, in het begin, toen we dat programma maakten... Uh, vond ik het altijd leuk als we ons ook gingen verkleden. Dus, dus, uh, dus dan, en dan verzette hij zich altijd tegen. Ja. En toen uh, uh, op, op een gegeven moment was ik het eigenlijk een beetje zat... dat ik hem iedere keer moest overhalen. Want iedere keer als we weer gingen filmen... dan had ik, uh, had ik weer iets, iets bedacht van verkleden. En dan moest ik hem weer... Dus, dus ik werd daar een beetje moe van. Op een gegeven moment zei ik van, nou ja, dan... Uh, dan doe jij het maar niet en dan doe ik het alleen. En dan, uh, en dan, en dan dacht hij van, ja, dat is dan sta ik ook saai op natuurlijk... als hij alleen verkleed is. En zo ging je uiteindelijk wel. Maar het was wel erg, want we, een keer hebben we een aflevering gemaakt... over piramides in Nicaragua en dat... En toen had ik bedacht, dan ga ik als mummie verkleed... en dan ga jij als, uh, als indiaan. Omdat die piramides door indianen gemaakt waren vroeger. Toen had ik een uh, soort uh, lapje wat hij dan voor zich binnen. Verder was hij eigenlijk helemaal naakt. en Een soort van, uh, van die sandalen met touwtjes. En, een, en ik had een speer voor hem. Nog geen indianentooi, maar wel. Het zag er wel echt uit als een, een indianen. Toen zijn we naar een uh, rotonde gegaan in Managua. Dus het is best, best wel een grote stad... En uh, waar hij uh, studeerde. En toen, want je hebt daar een rotonde... waar je uh, standbeelden hebt van indianen. Dus ik zei, oh, dat is een mooi shot. Dan kun je bij die indianen op, dat, op die rotonde... Op, bij die standbeelden gaan staan. Dus hij... Uh, oh, ik, ik wil het eigenlijk niet. Toch overgaat. Toen stond hij daar. En toen kwam er een... Het uh, was wel, best wel erg. maar Toen kwam een Mercedes-Benz voorbij rijden... met... Uh, uh, drie collega's in, die bij het buffet werkten waar hij net stage liep. En die gingen om die rotonde heen rijden. Hé, hey Gerardo, gek, wat sta je er nou bij met je blootje... Zij, hij zakte door de grond. En, en het, het was Na de wat... movie zal dit alleen nog maar erger worden. Ja, ja. <laughs> Carrière voorbij. Het is wel familie van je. Hè? Pas op. Ja, daarom. Ja, je ja. kan je vrouw nog kwijtraken hierdoor. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Laten we het even over Steff Packing hebben en Metropolis. Metropolis, de nieuwe serie, begint op 6 december. Dan, dan, uh, ja, dat is een waanzinnig populair programma. Een heel mooi programma ook met, met die correspondenten. Eerst even Steff Packing. Is te zien in ZEP. Ehm... Mm um, daar ga je eigenlijk op zoek uh, naar landen, althans naar het leven van de kinderen in die landen. Hoe is dit ja. geboren, dit idee? Dit is geboren uit Brief uit Nicaragua, eigenlijk. Brief uit Nicaragua heb ik drie seizoenen gemaakt, en daar kende ik eigenlijk de, de, de, de problemen waar ik tegenaan liep als. Uh, als, als migrant in Nicaragua of als buitenlander in Nicaragua... hoe het was om daar te, te aarden en hoe het, hoe het is om op te groeien in Nicaragua. Dat, was dus, dat waren eigenlijk de twee thema's van die serie. en toen, uh, Dat was een programma van de zondagochtend. En toen zei Vila eigenlijk op een gegeven moment... Nou, we, we, we zouden wel verder willen met je... en we zouden wel willen dat je een titelprogramma maakt het titelprogramma, ik wist niet wat het was... maar het is dus dat je iets, van, iets langers maakt... en dan dus buiten het zondagochtendblok zit. Ja, dus het... je eigen programma. Ja, ja je eigen programma. Um, maar je, maar ja, dat hebben we nu eigenlijk wel gezien. We, we, dus kun je iets anders bedenken? En toen uh, zijn we gaan denken eigenlijk over... Uh, samen met de producent Albert... zijn we na gaan denken over wat het dan zou kunnen worden. Toen hebben we bedacht, ja, wat kun je nou loslaten aan het programma? Dat was natuurlijk het land. Dus we hebben Nicaragua losgelaten. En zijn eigenlijk gewoon uh, hetzelfde gaan doen in andere landen. Ja, het is een beetje anders geworden. Ja. Want, want, want in Nicaragua uh, speelde jij zowel... Uh, je speelde eigenlijk altijd twee, twee ja. mensen. Ja. Uh, de, de, de, de commentator en de, en de hoofdpersoon. Ja. Uh, allebei belichaamd in deze Stef Biemans. Ja. Uh, die elkaar commentarieerden. Een ja. uh, heel grappige rollenspel. Dat is nu weg. Laten we even luisteren naar een fragment... Uh, van een aflevering die zich afspeelt in Vietnam... waar eh, de kinderen door hun ouders de straat op worden gestuurd... om loodjes te verkopen. Mm -hmm. Moeder die ligt ziek op bed. En vader die doet niets behalve drinken. Tot overmaat van ramp is de vader van de meisjes... ook nog een groot liefhebber van Vietnamese rijstwijn. Wat een vreselijk sterk drankje is... waar je ogen juist van dicht gaan in plaats van open. Dus het tegenovergestelde effect van het medicijn van die moeder... Kijk hem nou toch zitten, met zijn rauwe noedels en zijn veel te lange nagels. In zijn veel te dure huis, met zijn veel te dure tegelvloer... zijn veel te dure wandklok en zijn veel te zieke vrouw. Wat is dit nou voor rare Vietnamese vader? En waarom kan dit allemaal zomaar? Waarom komen die meisjes niet gewoon in opstand? Waarom zeggen ze niet gewoon tegen hun vader... geef mij dat stripboek en ga zelf loten verkopen op straat? Ja, een fragment uit een aflevering van Stef Pekking. Uh, Stef Biemans uh, maakt, uh, maakt dat programma. Hij was in uh, Vietnam en hij is de gast hier in Kunsthof... Um, ja, Hans Berenkamp van NSC die schreef naar aanleiding van deze aflevering... dat hij daar flink veel moeite mee had. Hij schreef... Presentator Stef Biemans zet een pet op met een enorme zonneklep... en gaat raar praten. Hij vraagt zich hardop af waarom Vietnamese kinderen... de braafste van de wereld zijn en vindt een verklaring in het boeddhisme. Maar waarom komen de dochters van een luie vader met vieze nagels... niet in opstand als hij ze uit, de, uit werken stuurt om loten te verkopen? De man is verachtelijk gefilmd met een vertekende groothoeklens van onderen. Dat komt door meneer Confucius die verschil maakt tussen met, mensen met en mensen zonder piemel. Meisjes zijn in Vietnam mislukte jongetjes, vandaar. Nou, zijn commentaar betreft vooral de manier waarop jij... Uh, ja. door het gebruik van de voice-over de man genadeloos uh, ja. neersabelt, wat ook zo is. Ja. Wat vind jij van zijn commentaar? Ja, dat, dat, had ik wel, dat vond ik wel moeilijk. Uh, ik heb er wel last van gehad last van gehad. Ja, toen ik het las, ja, ik vond het wel, ik vond het wel erg eigenlijk. Dat, dat het, hij dat schreef. Ja. Waarom? Nou, omdat het, het uh, toch, ja, omdat het kritiek op mijn programma is. En, het, en ik ging me afvragen ook, uh, zou ik dan door de bocht gaan? Ja. En, en, uh, wat, en, en dat is een gesprek dat je al met jezelf hebt gevoerd met biemans 1 en biemans twee en ja, <laughs> Alter Altijd één. <een>, nou. <laughs> Ja, ik, heb het dan, ik ging het er dan ook hebben, over hebben met collega's en mensen om me heen. Dus en ja, die zeggen natuurlijk allemaal van niet. Maar laten wij het er eens over hebben dan. Ja, wat, wat vind jij? Ik, ja, ik... ik vind, uh, ik, ik vind uh, het... Ik vond het eigenlijk wel verfrissend dat je die vader zo ongelooflijk afmaakte. Omdat het ook een, een vreselijke man is. Die zijn ja. hele gezin verwaarloosd. Dus dat mag best wel eens gezegd worden. Ja, het is ook niet. Het is geen onwaarheid wat ik zeg. Nee, dus het maar is, ik vind maar... wel dat de commentaar. Zeg maar de, het gebruik van de voice-over is, is almachtig in de serie die jij maakt. Want ja. jij kan eigenlijk. Je, het gaat niet, niet eens om de beelden die jij maakt. in je serie Stef Packing. Maar het mm -hmm. gaat er voornamelijk om dat jij daarna in de studio met die, met die beelden eigenlijk, eigenlijk een heel verhaal op kan trekken. Zoals jij zelf wilt. Ik doe het eigenlijk als ik, terwijl ik daar ben. Dus ik zit bij die man. Uh, dus ik, het is niet zozeer dat het daarna ontstaat. Het is meer, ik zit dan bij die... Ik, ik zal je vertellen hoe het gaat. Ik, het, ik zit dan, ik kom bij die familie aan... En dan ga ik uh, eerst een beetje zitten praten. En dan schrijf ik wat dingetjes op in een boekje. En dan langzaamaan dan pak ik de kamer. En ik weet natuurlijk al een beetje het verhaal, want het is van het vorige research. En, uh, en dan ga ik heel erg zitten kijken naar wat ik zie. En ik vraag... Ik, ik heb dan de was... Uh, een mevrouw bij van een, uh, een uh, lokale NGO die, die samen met ons werkte. En, die, en daar praat ik dan ook mee om een soort van duiding te krijgen... op, op wat ik zie. En dan, dan bedenk ik me eigenlijk al... Van, dan denk ik al van, ja, wat is dit nou voor man? Uh, wat... Dus, en ik ben daar dan wel gevoelig voor ofzo, zo. Zo'n vader die zijn kinderen de straat op stuurt. Want je ziet eigenlijk, normaal zie je eigenlijk alleen maar die kinderen natuurlijk. Je ziet lotenverkoopsters op straat. Mm -hmm. Of je ziet de als je kinderen bedelen bij het stoplicht. Maar je weet eigenlijk niet waarom. waarom je weet ze niet, daar Nee, staan. je weet niet waarom. Je weet ook niet wie ze stuurt. Je, je weet wel dat ze gestuurd worden. En dan zit ik daar en dan, en dan zie ik dus hoe het, hoe het dan gaat. En dan, ja, die, die man die kan best werken. Hij is gewoon een gezonde man. En die vrouw die, die ligt ziek in bed en die lag, die lag echt doodziek te zijn. En, en, en, ja. en zo'n man die dan uh, maar een beetje zit te zuipen. Ja, ik vind dat dan, ik, ik vind dat echt ja, best wel verachtelijk of zo. En dan, ik en dan laat ik dat merken. En dan ben ik heel subjectief in. Dus het is, het is geen objectief programma wat dat betreft. Het maar is dat echt is ook mijn... niet de bedoeling, toch? Nee, nee, nee ik, ik dus hou er eigenlijk misschien ook een. Een personality niet van. programma zonder dat die personality zelf de hele tijd in beeld is? Ja. Of vind je dat ook niet? Een personality programma. Het gaat eigenlijk ook heel erg op over de manier waarop Stef Biemans tegen de wereld aanpijt. Ja, ja, ja, dat is zo. Ja. Wil jij dat ook graag? Ja, ik heb dat wel ook wel Ja, ik, ben er, ik hou er wel van van dat soort programma's. Ik, uh, ik heb het ook wel zo geleerd. Van wie? Van Frans Bromet eigenlijk. Uh, daar heb ik stage gelopen en ben ik daarna uh, heb ik daar gewerkt. En hij. hij ik, ik weet niet of, de, of hij, hij doet dit niet hoor, wat ik doe. Maar hij, uh, hij noemde dat wel het genre van de betrokken reportage. Dus hij zegt: Je moet eigenlijk altijd iets maken uh, waar je persoonlijk iets bij voelt. Waar je een, uh, een persoonlijke reden voor hebt. Anders dan wordt het niet goed. En dan, ja, waarom zou je het ook anders maken? Mm -hmm. En uh, dus hij, ja, hij stimuleert dat wel eigenlijk altijd. Hij zei, waarom zou je je, je, je mening, uh, waarom zou je die verbergen als journalist? Er wordt, wordt juist altijd heel erg in bochten gevrongen misschien... om die mening te verbloemen. En waarom zou je dat doen? Want hij is het toch... Je, je, je zit daar niet zonder mening. Ja. Of je zit daar niet zonder dat je iets voelt. Waarom zou je dat niet kunnen, kunnen laten merken? Dus als jij naar de Oekraïne gaat... dan zie je gewoon dat de vaders daar heel weinig tijd hebben. Dat wordt overigens ook gestaafd door een onderzoek. Ja. Uh, voor hun kinderen. Ja. En dat ook heel veel Oekraïners eigenlijk heel erg boos kijken de hele dag. Ja, nou sterker nog... Dat breng je ook in beeld. Ja, ik, ik ga naar Oekraïne... omdat ik over dat onderzoek lees. Dus we... De, de opdracht was, bezoek tien landen. Maar die lijst die, die, die, die, die, ja, die stond er niet vast. Dus we gingen op zoek naar landen. En dan komen we zo in de research komen we een onderzoek tegen. Van, van UNICEF was het in dit geval. En dan dat Oekraïense vaders vier minuten per dag met hun kinderen doorbrengen. En dan, dat raakt mij dan. Omdat ik natuurlijk zelf jonge vader ben. Nu veel aan het reizen ben. En dan ook een soort kamp met een schuldgevoel van dat ik weg ben... en hoe ik dat compenseer. Ja, want en... hoeveel minuten moet jij niet straks doen als je straks weer thuis komt? Als je aan de ja, dan, moet ik echt, dan, dan ga ik aan de bak. Dat is echt fulltime, ja. dag ja. en nacht. <laughs> Zo ongeveer, ja. Om in te halen. Ja, ik probeer altijd heel veel in te halen wat natuurlijk eigenlijk niet kan. Want het, het slaat nergens op. Maar het is, het is dan een thema voor mij, weet je. Dus dan lees ik dat over Oekraïne en dan denk ik... ja, daar, daar, daar, oké, okay, daar wil ik heen en dan wil ik kijken hoe dat zit... En dan, uh... Overigens hou je jezelf wel buiten de materie, hè? Want je maakt niks vanuit, vanuit je eigen privébezonjes. Dat, dat werkte niet meer. Dat heb ik wel geprobeerd in Oekraïne. Maar ik heb dan wel op een gegeven moment gezegd... Ja, maar Stef, kijk, het, uh, in brief uit Nicaragua kon ik spelen met mijn alta ego. Dat heb ik op een gegeven moment een beetje losgelaten... omdat het gek is in een ander land. Hmm. Ik ben daar ook maar te gast. En het is moeilijk om het persoonlijk te maken. Dus ik heb het wel opgenomen trouwens. Een scène waarin ik dan op een bankje zit. En dan zeg ik tegen mezelf: Ja, maar Stef, hoeveel minuten breng je zelf eigenlijk door met je kinderen? En dan zeg ik: Nou, toch wel veel meer dan die Oekraïense vaders. Ja, maar waar zijn je kinderen dan nu? Je bent toch weg? En dan. Dus, maar dat, dat haalt het niet. Je mag heel hard huilen. <laughs> ja, dat dat paste niet meer of zo. Dat het persoonlijk maken, zoals ik dat een brief uit Nicaragua deed en zoals ik ook mezelf eigenlijk op de hak kon nemen. Dat was nu lastiger... omdat, het, omdat ik ja, te gast was in een land. Ja, en het, het is sowieso lastig denk ik, omdat je. Uh, steeds in landen bent die je niet zo goed kent... en ni zeker niet zoals je Broeksa kent, uh -huh. als je Nicaragua kent... waar je al jaren ja. woont en vlak ja. 99 ook komt. Ja, dus moet je ook wel natuurlijk meer oppassen met wat je zegt over een land. Maar toch ben je wel vrij genadeloos over het <lacht> boeddhisme... om nou maar eens weer op Vietnam terug te komen. Want die boeddhisten, die, daar ben je ook niet echt lief voor. Oh, wel? Vind je wel? Ja. Nou, dat... je zegt grote monniken en die zitten dan de hele dag... en laten thee voor zich halen en... Oh ja, oh, maar dat vond ik een hele vredige plek hoor, dat klooster met die monniken. Ja, oh. en ik vond het, het boeddhisme, dat beschrijf ik dan. En het is ook de... hoe jij gewoon je stemmen doet. Er ja, zit eigenlijk, eigenlijk het... wel heel veel ironie in natuurlijk. Ja, ja, dus dan denk je, hij zal het allemaal wel niks vinden. Ja, dat dacht ja. ik eigenlijk een beetje. Ja. Ja. Is niet zo dus. Nee, nee, nee. Het is ja, Sterker die vader... nog, je bent eigenlijk boeddhist. <laughs> nee. nee, maar ik vind het wel een mooi geloof. Ja. Laten we even, want we hebben Frans Bromet gesproken. Yeah. Uh, hij is documentairemaker en hij is jouw leermeester. Yeah. En hij zei over jou, wij zitten op dezelfde golflengte... en dat heeft te maken met authenticiteit en spontaniteit. Het genre van reportage hebben we hoog in het vaandel... en documentaire zien we als het hoogste en superieur. Samen hebben we recentelijk een plan bedacht voor een serie programma's... Wie wordt de nieuwe Frans Bromet? <laughs> <laughs> maar dat is afgeschoten door de netmanagers. Het bedrijf wat hij heeft opgericht is net als dat van mij. Een bedrijf waar medewerkers een grote vinger in de pap hebben. Niet iemand die van bovenaf alles oplegt aan iedereen. Heeft hij gelijk? Ga jij eigenlijk gewoon, ben jij eigenlijk gewoon aan het brometten? Ja, ja ik denk het wel, ja. Ik, ik, uh, ik was heel gecharmeerd van zijn bedrijf, hoe hij dat aanpakte. En uh, omdat het heel anders is dan, dan veel bedrijven. En ik, het, ik was gecharmeerd van hoe hij met editors werkt. Ik heb zelf van hem mogen monteren. En hij geeft heel veel vrijheid aan editors. En, mm -hmm. uh, ik, ik was gecharmeerd van hoe hij uh, nou ja, lesgeeft. Hoe hij je dingen leert en... Uh, en nou ja, hij heeft mij heel erg gestimuleerd in het zoeken naar een eigen stijl. En, en ik vond het... Nou ja, het was een, een, een klein bedrijf. Dat vond ik, vond ik, vond ik mooi. En, en, en ik heb, toen ben ik naar Nicaragua gegaan... en toen ik op een gegeven moment daar televisie kon maken... toen heb ik wel echt gedacht van, ja, hoe, hoe deed Bromet dat dan? En, en... en dan kwam je tot een constatering waarschijnlijk... dat hij heel observerend interviewt. Ja. Met... Gepaste afstand. Met, ja, hij, hij leerde me altijd. Hij, ik weet nog goed. Ik kwam van de school van journalistiek. En toen uh, uh, ging ik bij hem stage lopen. En ik was fan van buren. Ik vond dat een ongelooflijk programma. Dat keek ik dan naar toen, toen ik studeerde en toen we op de middelbare school zat. Ik, ik snapte niet hoe dat gemaakt was. Dat vond ik zo ongelooflijk. Dus ik vond het magisch. En toen had ik heel veel geluk dat ik bij hem stage kon lopen. En toen uh, uh, uh, ging ik op pad. Mocht ik een keer zelf op pad met een camera. En toen uh, ging hij uh, kijken naar die eerste reportage die ik had gemaakt. En toen bij de... Eerst de eerste vraag die ik stelde in die reportage... drukte hij al op de stopknop en zei hij... nou ja, daar hoef ik niet meer naar te kijken. Dit is helemaal niks. En toen dat dacht ik... Lekker bemoedigend. Heel, ja, dat, hij is heel direct. En, maar, en toen um, uh, nou ja, was ik van me apropos. En toen, maar toen daarna dacht ik, oké, okay, uh, dan moet ik toch, had ik me toch moed bij elkaar verzameld... om dan toch nog naar hem toe te gaan en te zeggen... ja, Frans... Uh, uh, ik heb het nou eenmaal zo geleerd op de School van Journalistiek. En wat ik namelijk fout deed, was dat ik in de eerste vraag... eigenlijk al alle informatie stopte. Ik uh, wilde eigenlijk laten merken hoeveel ik zelf al wist. Mm -hmm. En hij zei, ja, maar waarom moet ik dan nog naar die reportage kijken... als jij me alles al verteld hebt in je eerste vraag? Uh, dus toen zei ik, well, Frans, ik wil het graag leren, eigenlijk, zoals jij dat doet. En toen, en toen... toen, toen, toen, toen ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar hij zei. Ga, Oké, okay, ga maar met me mee. Toen gingen we naar een uh, kamertje. En toen gaf hij me een uur lang een college. Van, o, over hoe hij televisie maakt. En toen uh, klapperden mijn oren. en ik, ik, ik wilde meeschrijven. Maar wat, wat hij dus eigenlijk zei. Jij ja, zegt van hij luistert heel goed. en met afstand. Hij zei. Je moet niet vragen van tevoren bedenken. Je moet niet vragen op een briefje zetten. En, en, en met die vragen in je hoofd een gesprek ingaan. Je moet je hoofd helemaal leeg maken. voordat je ergens naartoe gaat. Je moet, het is een kwestie van 200% concentratie. Hij zei, Daarom ben ik ook altijd zo moe als ik gedraaid heb. Maar je moet. Je, je maak je hoofd helemaal leeg. en bedenk één vraag. die, die één goede vraag. En zijn eerste vraag is meestal: uh, wat is hier aan de hand? En dan. Komt er daarna een verhaal en dan. Dus bijvoorbeeld, in, in buren zegt hij: Wat is er aan de hand? En dan zegt iemand: uh, Ja, de buur, mijn buurman die heeft. Uh, uh, die zet zijn uh, klikobak altijd op mijn terrein. En, uh, en dan zegt hij: Klikobak. Dus dan haalt hij één woord. En dan zegt hij: uh, ja, ja, die klikobakken komen mee, ik zal het je laten zien. En dan. Dus hij, dat, dus hij zegt: Je moet heel goed luisteren naar wat iemand zegt. Je moet niet al invullen wat iemand zegt. Luisteren En, dan een, en soms hoef je maar één woord te herhalen. En dat is genoeg. Dus daar, nou ja, daar ben ik me dan in gaan trainen. vond ik heel interessant. Maar was, je, was er geen angst dat, uh, dat je een soort uh, mini-brometje werd? Want je moet er toch niet aan denken dat al die reportages... brometterig worden in de samenleving? Ja, Want dan wordt waarom het... niet? Nou, nou, nou, ja, nee, ik... ik geloof niet dat dat wenselijk is. Dan, dan nee, denk... maar je hebt heel veel reportages die op dezelfde manier gemaakt worden. Ja, is dat zo? Tuurlijk. De nieuwsreportage lijken allemaal op elkaar. En, en achtergrondreportage lijkt... Ik, tuurlijk moet je je eigen stijl zoeken. En daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Maar in het begin is het wel, denk ik, goed en handig... om je gewoon eerst aan iemand te kunnen, nou ja, te kunnen spiegelen. En, en als je dat eenmaal beheerst... Dan kun je daarna het verder proberen uit te bouwen. Maar je moet wel eerst iets kunnen, natuurlijk. Of, en, ja, dus ik, ik, heb, ik word ook wel eens met hem vergeleken. En, ik, ja. Ja, en die, ik, ik hoor het nu ook. Als ik brief uit Nicaragua hoor, praat ik ook meer zoals hij het is wel dan grappig. dat ik nu praat. En dat is omdat dat ik dichter misschien stond op de tijd dat ik bij hem, voor hem in de leer was. Ja, ja. ja. Nou, we spraken met je moeder. Ja. Lieke, en dat vonden ja. wij grappig. Omdat ja. jij bent de man van de uitspraak. Ik ben een Nicaraguaan. Maar geboren in het verkeerde lichaam. Ja. En uh, zij vertelde ons. Stef voelt uh, zich als hij in Nicaragua is. Op zijn gemak. Omdat hij op het moment dat hij uit het vliegtuig stapt wordt gescherpt. De traagheid valt van hem af... en hij ziet alles als een grote uitdaging. Toen hij er voor het eerst naartoe ging... heeft hij bijvoorbeeld een digitale camera gekocht. Dat hadden ze in dat land nog niet. Om voor de krant te kunnen gaan werken. Dan meldde hij zich bij een krant als freelance sportfotograaf... om werk te kunnen hebben. Ook de macho kant van het land triggert hem. De traditionele verhoudingen die daar rond man en vrouw zijn... die vindt hij uitdagend. Mm -hmm. Het klinkt bijna alsof... Uh... Heeft ze eigenlijk gelijk trouwens? Wat ze ja, denk ik denk het wel. Ja. En het klinkt bijna alsof daar een andere man is. Ja. Een andere stem. We hebben wel anders, ja, in Nicaragua, ja. Maar praat je dan ook anders? Want het valt me hierop dat je vrij traag praat. Ja. Ben je daar dan sneller? Want in Midden-Amerika en Zuid-Amerika praten we over het algemeen vrij snel, hè? beetje de wereld draait door het tempo. Ja, ik praat dan Spaans en dat gaat sneller, ja. Ja, ik ben, maar ik, het is zo, ik heb ook wel het idee dat ik meer leef als ik in Nicaragua ben. Het klinkt misschien gek, maar word, je wordt heel erg geprikkeld daar. eigenlijk Al je zintuigen, daar wordt een beroep op gedaan. Je. je moet de hele tijd toch wel... Bijvoorbeeld in het verkeer ben je al ja, op je hoede, want het is nou, chaotisch. Dus je, en je wordt geprikkeld in... in, in, in op je adremheid en op je... Dus dat, dat, daar heb ik... Ik heb, het wel, ik heb in Nederland... wel, nou ja, nu eigenlijk niet... want ik ben hier nu kort, maar... als ik hier langere tijd ben, heb ik wel eens het idee... dat ik meer op een automatische piloot leef. Omdat, omdat je dingen toch wel... weet en... en het... En, of hoe dingen werken. En in Nigeria vind ik nu natuurlijk nog steeds dingen uit... wat... wat uh, Hoort bij emigreren en dat prikkelt me. Uh, en ik probeer, ik probeer ook wel te zijn, in, zoals veel Nicaraguanen, omdat ik wil yeah. integreren daar. Dus ik, uh, ja, als ik dan. Uh, misschien praat ik wel sneller daardoor, ja, om dan een beetje mee te kunnen met Maar sluit daar. je ook heel erg op straat naar de meiden en zo? Nee, nee. Dat doen ze daar wel, toch? Ja, dat doen ze. Ja, ja. Dus dat, nee, daar, maar, daar ben je ja, nog niet helemaal gehaast. De, ik bedoel dat, ik, dat, dat, de, dat mijn moeder zegt dat, ik een, ja. dat die macho kant me trekt. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. of Nee, ik, nee, ik, ga niet, ik ben gewoon getrouwd. Dus ik ga niet fluiten ja, naar anderen. Al die mannen nee. zijn getrouwd daar. Dat en die is, fluiten dat, ook naar de meiden. Daar maak ik een bal uit. Ja, dat is waar. Ja. Sterker nog, daar heb je volgens mij een uitzending over gemaakt. Ja. ja, ja, ja. Hier ja. kom je niet mee weg. Nee. Nee, maar, nou ja. Uh, nee, dat doe ik niet. Want ik, wat, dat... Ja, ik word natuurlijk niet helemaal niet ik Ik, ik uh, probeer wel vast te houden aan wat mijn moeder me geleerd heeft. En dat is? Nou ja, dat je dat niet doet. Uh, dat je... Dat een je niet... beschaafde jongen bent. Ja. Ja, of misschien is dat nog een Nederlands ik weet Ik vind het moeilijk, hoor, zo'n zelfanalyse. Maar het is, dat doe ik in ieder geval niet. Het is ook... Audrey zegt, zegt ook wel van... Ik ben blij dat ik niet met een macho man ben getrouwd. Want die was waarschijnlijk al lang vreemd gegaan. Audrey wantrouwt mij wel nog steeds. De, ze vraagt zich nog steeds eigenlijk af of ik vreemd ga of niet. En dat komt... Ik, ik heb, probeer het dan wel eens op de hoofd te zetten. Maar dan zegt ze, ja, ik, daar ben ik mee opgegroeid. Wij Latina-vrouwen groeien op met het idee dat mannen vreemd gaan. Ja. Dus wij zullen altijd een man wantrouwen. Dus ja. En dat er dan zo'n lieve Stef Biemans op een bankje in de Oekraïne zit... zich druk te maken over het aantal quality time minuten met zijn kinderen... <laughs> daar denkt ze dan helemaal niet aan. Ze denkt dan gewoon dat je misschien wel met een Oekraïnse in de weer bent. Ja, er is ja. een eind gekomen aan deze uitzending. Oh. We hebben nog maar 51 seconden. Jij moet aan je tegel gaan werken. Ik doe de huishoudelijke mededelingen. Bijvoorbeeld, ik vertel dat in twee dingen na acht uur. Rol Recco, die morgen naar Syrië vertrekt, de gast is bij Alice de Bruin... en dan gaat hij praten over zijn reis... Naar naar Syrië en het winnen van de Stan Storymansprijs. Dat heeft hij gewonnen. Het gaat trouwens dan ook over de herdenking, de 20 van de Kristalnacht. In Nederland uh, wordt dat ook herdacht. Um, en ondertussen schrijf jij, de man die 6 december in Metropolis te zien is bij de VPRO en ook natuurlijk bij Stef, in Stefpekking op je tegel. De, de tijd van Elvis is voorbij. Ja. Dat, was, dat lijkt op dat liedje van zo ja, straks. Ja. Dat was mijn aanstaande verspreking bijna. Ja, nou Die heb je ja, op je ik tegel. Ik dacht, het, is, het klopt als een bus. Dank meneer Piemans. Dit was aflevering, aflevering 2532. Morgen praten wij met Kees Prins over de musical... Hij gelooft in mij. Het leven van André Hazes. Gezien door de ogen van zijn geliefde Rachel. Tot dan.